Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is kritiek op de salarisverhoging voor 100 hoge managers van ABN AMRO. Vanochtend werd bekend dat die er 20% bij krijgen omdat de bonusregeling wordt beperkt. pvda kamerlid Nijboer noemt het een verkeerd signaal. Hij zegt dat topbankiers meer dan genoeg verdienen. Ook SP en GroenLinks hebben kritiek. Minister Dijsselbloem doet er niks aan. Die vindt de hele zaak een verantwoordelijkheid van de directie van ABN AMRO. De Maréchaussee onderzoekt misstanden bij de militie van Curaçao, het lokale leger op de Antillen. Zeven instructeurs en cursisten worden verdacht van bedreiging, mishandeling en aanranding. Ze zouden andere cursisten hebben mishandeld bij een training op de marinekazerne Suffisant en dat ook hebben gefilmd. Een commandant van de kazerne heeft aangifte gedaan. Er zijn inmiddels drie verdachten gehoord. Motorclub Hells Angels is van plan een voormalig restaurant op de markt in Kerkrade te kopen. Dat zegt de eigenaar van het pand tegen L1. Volgens de omroepen zijn verdachte in een vastgoedfraudezaak. De gemeente Kerkrade heeft al een tijd een conflict met de Hells Angels... omdat verschillende horeca-eigenaren werden geïntimideerd door de motorclub. Afgelopen week besloot de gemeente het verscherpt toezicht op motorclubs... uit te breiden met camera's op de markt, de plek van het aangekochte pand. In Turkije is de 97-jarige oud-president Tevren tot levenslang veroordeeld. Vanwege de staatsgreep in 1980. Ook de toenmalige luchtmachtchef, die nu 87 is, kreeg levenslang. De twee zijn de enige twee leiders van de koep die nog in leven zijn. De staatsgreep maakte een einde aan de gewelddadige strijd tussen politieke groeperingen. Maar daar luidde voor Turkije ook een periode in van executies, martelingen en verdwijningen. Het weer bewolkt met soms regen of motregen en vooral in het Zuidoosten ook wat zon. Het is 17 à 18 graden tot 21 graden in Limburg. En er staat een matige noordelijke wind. Morgen en vrijdag wat frisser en opnieuw bewolkt met soms motregen of een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 seen that road before Don't leave me standing here Lead me to I'm You. <laughs> de eerste concerten dat hij eigenlijk ook zijn dingen uit zijn oude Beatle repertoire weer speelde. Dat heeft hij een tijdje niet gedaan. Dat heeft hij een tijdje gewoon achterwege gelaten. En op zeker moment begon hij er gewoon weer mee. Tijdens deze concerten speelde hij toch een aantal dingen uit die legendarische tijd. Natuurlijk. En waarom ook niet zou hij zeggen. U hoorde achter de volgens de Lady Madonna. Natuurlijk. En The Long and Winding Road. Eh... Een van de, van de spektakelstukken, nog steeds trouwens als hij concerten geeft en doet hij nog steeds. Uh, ondanks dat hij er nu even mee gestopt is vanwege een virusinfectie. Maar dan gaat hij in juli gaat hij weer beginnen in Amerika. Uh, een van de hoogtepunten van zijn concerten is natuurlijk altijd Live and Let Die. Gaat altijd gepaard met uh, tegenwoordig vooral met heel veel vuurwerk. In die, in die tijd was dat nog niet allemaal zo erg mogelijk. Dan had je nog niet al die technische dingen zoals dat nu kwam. Maar uh, het gebeurde al wel. Dat kan ik u verzekeren. Dus u gaat nu luisteren naar Live and Let Die. Uit de gelijknamige James Bond film, natuurlijk. This ever-changing world in which we live in Makes you give in and cry yeah. To live and let die Dat was. You gave me the answer of a puller na. Uh, live and let die. En it's is Magnetic and Titanium Man. Magneto and Titanium Man moet ik zeggen. Wel goed zeggen. Hier zijn ze weer. You, Good. Nido en Titanium Man was dat van het album Wings Over America, dat we vandaag draaien. Ter gelegenheid natuurlijk gewoon als in aan de Vandaag 72 jaar geworden, Paul McCartney. Hij is vandaag jarig, ja, en uh, dat, uh, dat hoort u dus. Ja. Ja, het, ik ben nog helemaal een fan van die man, kan er ook niks in doen. Volgende week hebben we weer een uh, heel ander soort uitzending. Want dan is Bart weer mijn gast. Bart van, uh, Bart van Meer. En uh, dan gaan we weer iets heel anders doen hoor. Dat kan nu van gaan. Maar nu gaan we gewoon lekker door met uh, Wings Over America. Met nu een compositie van Danny Lane. En gelijk zijn grootste hit. Ook dat nog. We've already seen. Said... She gotta go We'll I'm right Paul McCartney sa en, uh, samen met zijn Wings. En dit werd natuurlijk uiteraard gezongen door... Uh door uh, Danny Lane. En ik ben een beetje in de war. Ik zei volgende week, Bart van der Meer, maar zo, dat, is, dat, dat is pas over 14 dagen. Ja, ik wil te snel. Moet je niet doen. Dat is niet goed. Dan vliegt alles zo om. Dus over 14 dagen pas, hoor, 2 juli, dan is Bart weer mijn gast. Maar uh, uh, dat gaan we ook doen. En mocht u zelf trouwens ideeën hebben over platen, die, dat u nog in de, in de kast hebt staan, vinyl dan natuurlijk. Of, uh, en u denkt van nou, die, uh, dat zou ik wel eens leuk vinden. Nou, uh, laat het ons rustig weten hoor. U bent altijd welkom in de studio. Als u gast wil zijn in dit programma. De ja, oké. Okay. Nou, uh, eens even kijken. Wat gaan we nu doen? Oh ja, we gaan verder. Ha, we gaan gewoon verder. We gaan gewoon verder met waar we gebleven waren. Een liedje dat uh, Paul McCartney schreef voor zijn vrouw Linda. Wat hij ook nog steeds speelt tijdens concerten nu als nagedachtenis aan haar. Want u weet, ze is in 98 overleden. En dit heet 'My Love'. It's understood, it's in my He's referred Oh, yeah. I do. My love. It's waiting for Linda. The... And let us uh, listen to what the man said. Listen to what the man said, was dat. We luisteren nog steeds naar het uh, gigantische live-concert Wings over America. En daar draaien we Nou, ik denk dat we inderdaad zo bijna aan het hele concert toekomen hoor. Ja, een klein stukje misschien net niet. Maar goed, als we niet te lang kletsen, dan komt dat allemaal wel, uh, wel voor elkaar. En uh, dit wordt de volgende. De wereldheid heet Let Em In. Komstig van het album Wings at the Speed of Sound. Dat toen trouwens net uit was... Let him in was dat. En we gaan er met time to hide. I'm too so high. dat. Wings over America. In dit geval gezongen door Jimmy McCulloch. Die het ook schreef. En. Hier um, weer een uh, liedje. wat ook voorkwam op Wings. at The Speed of Sound uit '76: Silly Love Songs. Songs. We gaan nog even verder met deze kant. Laatste nummer van deze kant. Beware My Love. We zijn nog niet klaar hoor, maar ik moet even gewoon plaat omdraaien, want uh, het komt net een beetje rot uit. Ogenblikje, even plaat omdraaien. Het kwam net verkeerd uit. Nou ja, verkeerd uit. Het zijn zes plaatkanten. In de... Ja, de laatste kon ik niet meer... Ik had hem niet dubbel. Dus nou, dat maakt het allemaal niet uit. We gaan het gewoon nog even voortzetten. Het laatste stuk wat we ervan kunnen draaien. Uh, even kijken. Ja, ik denk nog twee. Misschien nog achter elkaar. In ieder geval, wat u gaat horen... is nog even de grote wingzits zit. on the run. En als dat eens dus nog mee zit... hoort u ook nog high, high, high. En dan zijn we er doorheen. Ja, het is niet anders. He? Ben on the run, dat in ieder geval. Wings over America. Slagjesblendel door en door. En uh, dit was hem voor vandaag. We vieren vandaag even de verjaardag van Paul McCartney. Die 72 is geworden. Met het album Wings Over America. We gaan eruit. We hebben nog een klein stukje. En uh, wat mij betreft. Tot morgen met een nieuwe zand voor de lunchtie. Dag!